I so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 Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat de rechter ingrijpt in een overeenkomst die Google het recht geeft om miljoenen boeken op internet te zetten. De internetgigant heeft daarover afspraken gemaakt met de Amerikaanse Schrijversbond en de uitgevers. Wie een boek bekijkt of downloadt, moet daarvoor betalen. Auteurs krijgen van Google een klein bedrag voor elke keer dat hun werk wordt gelezen. Schrijvers moeten zich wel binnen vijf jaar melden, anders vervalt hun auteursrecht. Andere internetbedrijven als Yahoo en Amazon zijn het niet eens met de regeling. Google zou op deze manier te veel macht krijgen op de online distributiemarkt voor boeken. In Thailand waren 20.000 mensen op de been om te vieren dat premier Thaksin drie jaar geleden werd afgezet. In Bangkok zijn duizenden militairen en politieagenten om de orde te bewaren. Een van de demonstraties bij een tempel op de grens met Cambodja liep uit de hand. Thaksin-tegenstanders raakten slaags met de politie toen ze de tempel wilden binnengaan. Ook aanhangers van Taksin waren op straat. De oud-premier sprak hen toe via een videoverbinding. Taksin werd drie jaar geleden afgezet en is bij verstek veroordeeld voor corruptie. Hij verblijft in het buitenland. Aan boord van het Russische schip de Arctic Sea, dat in juli een tijd gekaapt was, zijn geen verdachte materialen gevonden. Dat hebben de Russische autoriteiten gezegd. Die hebben het schip onderzocht vanwege hardnekkige geruchten dat er geen hout maar raketten aan boord zouden zijn. De Sea vertrok eind juli uit Finland, maar werd kort daarna overvallen door piraten. Vervolgens verdween het schip van de radar. Drie weken later werd de Sea door de Russen getraceerd bij Kaapverdië. In de eredivisie hebben Herakles en Sparta gelijk gespeeld. In Almelo werd het 1-1. Op dit moment wordt nog gespeeld de wedstrijd Vitesse RKC, Roda Nakbreda en AZ tegen NEC. Het weer: het blijft nog lang warm in het zuiden, kans op een bui. Komende nacht mistig. Morgen na de mist geregeld zon en een kleine kans op een bui. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was. Het... Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM met nu The Grill Empire. C.F.M. Sounds for Hey, come on, come along, take a ride. There's a party a there, there ain't no job. It's live, live, it's all the way live. Don't even have to walk, don't even have to drive. live, slide, slide, snickety slide. Just forget about the troubles in your nine to five. Just say. See... I knew. Happened to my life.